Er zijn veel afwasshows in Nederland Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt Dat is Poetekeloerisch Afwasshow Radio wait, wait, no! Te schrijven deze week en wat is het een prachtige opname, ondanks dat we starten in de 33-touren modus en dat is niet de bedoeling. Ja, ja, we draaien alleen maar weer vinyl vanavond. Nou, ik hoop dat de technische problemen een beetje verholpen zijn na een paar weken terug. Dus, ik ben een paar weken niet in de studio geweest. Ik had zoiets van: Jullie bekijken het allemaal maar, want in de zomer komt hier toch niet zoveel. Maar ik had uh, een heel mooi singeltje uit de USA besteld. En die kwam binnen van de week en dan moet je hem toch even kunnen draaien. En dat was de alarmschijf deze week. Of de, de alarmschijf, de, de schijf natuurlijk. Johnny Ness en Falling In and Out of Love. En dat is toch wel heerlijk om dat op vinyl te horen. Ja, dat zijn uh, hard-to-gets plaatjes meestal, hè. Ja, maar ik heb hem gevonden, dus uh, vandaar dat je hem kon luisteren hier in de Ava-show, show We gaan niet te veel praten, we gaan heel veel muziek draaien. Zoals deze van de Human League En het is allemaal getiteld uh, de Lebanon. De Lebanon, ik hey, kom je halen. Registratiecontrole BV, de specialist voor de boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 5152 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze. This Chipani left hand side Pass the Chipani left hand side It a go bun Give me the music Me jump and It I go done Give me the music make Me jump in, I I It was a cool and lonely Breezy afternoon How does it feel When you got no food? And you could feel it Cause it was the month of How does it feel When you got no food? So I left my gate And went out for a walk How does it feel When you got no food? I say, fast it touch it on the left hand side. a Uh, El zal een beetje komen stofzuigen in de studio, terwijl ik aan het uh, opnemen ben. Uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar ondertussen zit ik zelf ook nog een beetje te rotzooi hier met kabeltjes, stekkertjes en zo. Dat is niet zo bevorderlijk voor het programma, vrees ik. Yo, de musical youth met Pastor Dutchie. Ik dacht uit 1981 of 1982, daar moeten we jullie mij niet aan ophangen. Dat zullen, ze, dat zullen jullie waarschijnlijk niet doen ook. Uh, wat gaan we nog meer doen in de show? Nou, heel veel muziek en we hebben zelfs een verzoekplaatje, Dan zijn we nu aan toegekomen, want we hadden gisteren hoog bezoek van de Overdrive Studio hier in de Ava Studio. Er staat zelfs nog een leuk fotootje op van, uh, uh, op Facebook. En ze zagen deze single liggen en draai die eens een keertje. Nou, die gaan we draaien dan. Bert, deze speciaal vio, Angelo, Brandu Ardi en uh, Gulliver. Of net andersom, ik heb geen idee. Anna Mera figlia il mare ci portò, ben nette tutti, è Gulliveri Grande che il mare ci portò, addormentato davanti a noi Gulliveri Gandhi, è una nera montagna che ci toglie sole. La montagna ci calla già, venite tutti ad ammirare la meraviglia che sta mare, domini piccoli pensano già che la sua forza viagli dà, quell'i veri grandi si chiede già in quale altro mare dovrà. suoi occhi cercano già i nostri volti e con l'ivere in anno che il mare ci portò. Venite tutti ad ammirare la meraviglia con te giocare, così indiffeso davanti a noi. Ik ben zo mentre invece dentro di sé del nostro aspetto zo ride già, ik zo blij dat Speciaal voor meneer Jebet van Overdrijf, Angelo Banducardi, geef mij maar een pils met een Bacardi En volgens mij heet dit nummer Gulliver. Ik heb de hele naam Gulliver in dat liedje niet teruggehoord, maar ja, goed. Ik weet niet eens wat vertalen het is, ken je nagaan. Goedenavond, juist naar Havashow, de enigste, echtste vinylshow die er nog over is in Nederland. Havashow, meer muziek. So you're sitting in the solar store where all the guests all the start as balls Where they write their names on the floor and ring the photographs all on the walls ook in je radio hier op een prachtige zomeravond in de Ava Show vinyl Show, de enige vinyl show die in Nederland nog rijk is. Je Mut tegen 1974 en Rockets. En we gaan gelijk door met de muziek. Uh, hier is Benetar. Benetar. hoe heet dat? Ben, hoe heet dat gekke mens overweer. Ik, uh, geen idee, het heet in ieder geval Love is a Battlefield. We are young. Hard oh ja, Benetar natuurlijk. Mr no promises no demands love is love Een beetje in de stemming te komen voor aankomende vrijdag. Want dan schijnt het de eerste tropische dag van dit jaar te worden. Temperaturen van 28 tot 31 graden in het zuiden van het land. Hoor je Jimmy Cliff en Treat Youth Rights? Nou, we hebben nou een pakje harde herrie al gehad hier in de Vinielshow op deze woensdagavond. Ik weet niet eens de datum. Ik ben een beetje van slag af. Ik weet niet wat het is. Misschien wel de kolder en de zomer in mijn kop. Dus we gaan nu maar eens even een lekker slijmplaatje draaien hier in de Alva Show. Hier is Amma and one of us is lying. afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekeloeries afwasshow. Nee. 70 en het prachtige weekend Nou, dat is het voor mij, morgenavond alweer Want wij werken op vrijdag lekker niet meer Ben je jaloers? Ja, dan moet je wachten tot je ouder wordt Want dan komt dat allemaal vanzelf yeah. Nieuw nee, nee, nee. Nou, nieuw was die al in Ergens 19. Nou, dat zou zijn, 85, 86 7 gulden 50 kost hij bij V&D Ik dans, dus ik besta, hier is het goede doel Ja voor mij. Ik sleutel had en ook weer ben verloren En dat ik zinst van je hield Dat schijnt je nu te storen Niemand ziet me, niemand kent me Niemand laat me ooit iets na sta in de Nederlandse agenda Maar ik dans dus ik besta Niemand ziet me, niemand kent me Niemand loopt me achterna sta in niemand's agenda Chris ben als zangeres en don't get me wrong. In de midweeksavonshow, de Show, de enigste, echtste vinylshow in Nederland. En we gaan even naar wat bubblegum muziek uit Amerika vandaan. Denk ik hoor. Het klinkt in ieder geval zeer Amerikaans. Hier is Casey en zijn Sunshine Band en Give It Up! Nu staat hij voor me en dan zit ik me opeens te bedenken dat dit plaatje gewoon 40 jaar oud is. Het <laughs> is ongelofelijk. Geesje in de Simpsons in 1975. En give it up hier in de Vinyl Show, de enige echte in Nederland. Oftewel de Midweekse het is maar net hoe je een beetje je naamtje geeft. Het gaat tenslotte om de muziek. We hebben nog een tweede voor je van Supertramp. Als eerste ga je luisteren naar Dreamer en daarna The Logical Song. Veel plezier ermee. De avox show met Ferry. Blijf voor vanavond in deze vernieuwshow. Je hoorde twee opnames van Supertramp als eerste dreamer en je hoort nog een beetje op de achtergrond de Logical Song. Het zit er alweer op, het uurtje. Het gaat altijd weer heel erg snel, hè? Ja, Ja, ja, ja, kan er ook niks aan doen, hoor. Het is wel weer voorbij. Ik vond het wel even leuk om een beetje te dollen met wat singeltjes zonder playlist en zonder allerlei toestanden. Dus totaal onvoorbereid. En dan klinkt het soms ook best wel lekker. Ik laat je alleen met Wem en Club Tropicana. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend alvast. Geniet van de hitte en van de warmte en graag tot een andere keer. Dag! waarmee echt rekening gehouden wordt, dat is Poetekeloeries afwasshow.